Jopbo met het NOS Journaal. De kustwacht is afgelopen zes talen brug elente. Vier zijn gezonken in de vaargul naar IJmuiden. Rijkswaterstaat onderzoekt of er gevaar is voor de scheepvaart. Bij Goeree vielen op een Nederlands vrachtschip twee containers om. Ze kwamen zo terecht dat het anker niet kon worden uitgeworpen. Het schip kon uiteindelijk toch doorvaren naar de haven van Zeebrugge. Voor de Filipijnen en Indonesië is een tsunami waarschuwing afgegeven. Na een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen... Volgens de Amerikaanse geologische dienst had de beving een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Berichten over schade of slachtoffers, die zijn er nog niet. Minister Schultz van Hagen gaat geknoei met kilometerstanden van auto's harder aanpakken. Ze willen een strafrechtelijk verbod op het manipuleren van kilometerstanden van uh, personenauto's en bestelauto's. De Tweede Kamer had minister Schultz al langer om de wet gevraagd. Bijna een half miljoen auto's in Nederland heeft een onjuiste tellerstand. Door een lagere stand op de teller te zetten kunnen verkopers vaak een hogere prijs krijgen. En ook kan bij een auto voor de zaak de fiscale bijtelling worden omzeild. Het Spaanse kabinet heeft de knoop doorgehakt en gaat het Spaanse bankwezen drastisch hervormen. Er wordt een zogeheten slechte bank opgericht waarin alle banken hun slechte leningen onderbrengen. Zo kunnen de banken met een schone lijn verder en worden ze niet langer gehinderd door afschrijvingen op slechte kredieten en slechte hypotheken. Het weer veel bewolking en vooral in het oosten van tijd tot tijd regen. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Bij een stevige noordenwind stijgt de temperatuur naar ongeveer 17 graden. Morgenochtend zonnig, temperatuur rond 20 graden. Dit was het. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laar en de afrit Bunschoten 7 kilometer. En verderop voor knooppunt Hoevenlaken 4. A13 daarna richting Rotterdam. Tussen Delft-Noord en de afrit Berkel en Rode Reis 5 kilometer. Verderop voor knooppunt Kleinpolderplein 2. A20 ook van Holland richting Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein 4. A27 Gorkum richting Almere voor Beeldhoven 3. A28 Utrecht richting Amersfoort voor de afrit Dendolder 2 kilometer. En verderop voor Leusden zuid 6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 Paul Weider met 16 weken alweer het genoteerd. 31 augustus is ook iets met radio hoor. Want in 1974 c Radio Veronica, Radio Noordzee, Internationaal en Radio Atlantis stoppen noodgedwongen met uitzender. 2003 op 31 augustus Radio Veronica komt terug als onderdeel van de Sky Radio Groep. Een twee jaar later was het Noordzee 100.7 FM wat omgedoopt werd naar Q-Music. Een mooie dag dus. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. Een echte radiodag die 31 augustus is. En daar hoort gewoon de beste muziek bij. En een van die platen die is van Alanis Morzat. En die heet Guardian. Je hoort hem hier op CFM Zandvoort. 95, toen deze dame 21 was, kwam zij met de eerste hit single You Gotta Know Alanis Morissette. Nu in 2012 staat ze weer in de hitlijsten, maar dan met die geweldige single Guardian. Deze single is van Fun op nummer 15. Some come from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 Een van Train en in de zesde week doen ze het goed hoor. Ze gaan omhoog van 21 naar 13 in de voorzet en Matthew Coma Spectrum. Die staat 8 week in de lijst. Gaat omhoog van 16 naar plek nummer 0, 14. Zes weken geleden kwam Liana La heeft in de lijst. Ze deed het toen onderaan en nu gaat ze al omhoog naar plek 12. Is your love big enough? Is your love big enough? myself in a second hand guitar so i've just got to know i truly have to know so you got to let me know it's your love, love. You know i know got so hot in the city that i forgot everything i was looking. drunk anymore La is your love. big enough. De nummer 12 van deze week. Wij kijken weer even achterom naar wat we dan allemaal weer gehad hebben. De nummer 20 deze week. Gwammec en Don Omar Elno Sikmodas. In de 8 week zakken zij 6 plaatsen. De 6 winst in de 5e week. Florence and the and Killers, en in de Machine en Spectrum. Studio Killers, Illos en Apollo. Het in de 10e week van 10 naar 18. Alleen als more Zed, Guardian in de 6e week van 24 naar 17.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 De beste nummers van vandaag. Beginnen we met Pink and Blow Me One Last Kiss. Want die stond op nummer 9. 8 is er voor Nicky Minaj. En Pound the Alarm. De zevende week gaat zij omhoog van 13 naar 8. Straks op Major Lazer. Get Free. in de zesde week gaat die namelijk van 9 naar 7 toe. Hier is dus Nicky Minaj op jou. Zierf hem, Zandvoort.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 Deze week voor een Major een Laser. en de komende nacht over het algemeen vrij helder, een graad of 10. Morgen blijft het droog, schijnt geregeld de zon, temperatuur dan een graad of 18. En zaterdagavond, nacht naar zondag, dan wordt het weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog en dat alles bij een zuidwestelijke wind. Een temperatuur van zo'n ja, graadje ja, of 12. It's beautiful, it's and it is all blue.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 Jason en de Freedom Song. In de negende week blijft hij zitten op plek nummer 6. Nummer 5 slaan we nog even over van Ben Howard's Keep Your Head Up. Hij stond vorige week nog bovenaan de lijst, maar we moeten nu genoegen nemen met een vijfde plek. Een plaat die blijft zitten net als Jason Morris en ook negen weken erin staat net als Jason Morris, maar dan wel twee plekken hoger staat, is van Rule 5 One More Night.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 Owl City en Carly Ray Jackson. Good time. In de zevende week gaan ze omhoog van 3 naar 2. Voor jou nog één plaat te gaan. De nummer 1 van Europa. En een nieuwe nummer 1. Want vorige week en die week ervoor... moest Rudy Mantle en John Newman nog genoegen nemen met een tweede plek. Maar in hun negende week, dat ze in de lijst zijn is het. Yeah! En dan gaan ze omhoog. Feel de love is de nieuwe nummer 1 van Europa. In de negende weken is het ze dan eindelijk gelukt hè? dan gaan ze van die twee omhoog naar één toe. En dat alles nog net binnen de zomer, want uh, morgen is zover en dan gaat de meteorologische herfst gaat weer in. En dan uh, kijken wat het weer dan weer brengt. Uh, als ik nu kijk naar buiten van nou, zomer? Ik weet het niet hoor. Oval City, College, Jepsen, good time. Will I am, maar... Eva Simons, this is love. Dat was het podium van vandaag net bij de film Maroon 5, One More Night en Ben Howard's Keep Your Head Up dat was de top 5 namelijk voor deze week. Volgende week weer een hele nieuwe lijst voor je. Tot dan en veel plezier met de jongens van het weekend in. Uh, Is it? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Tot zover het ritme van ZFR. via de kabel op 104.5.